De Nederlandse marechaussee wil zijn naam niet vrijgeven. De voetballer was vertrokken uit de Nigeriaanse stad Lagos... en wilde via Amsterdam doorreizen naar Athene. Op Schiphol zag een grensbewaker dat zijn paspoort vals was. De 31-jarige voetballer zit vast voor verder onderzoek. De toestand van de Israëlische oud-premier Sharon is nog altijd stabiel. Het is vier jaar geleden dat Sharon werd getroffen door een beroerte. Sindsdien ligt hij in coma... Volgens een vroegere woordvoerder werken zijn vitale functies nog altijd naar behoren, maar is niet te zeggen of hij ooit weer bij bewustzijn komt. Volgens artsen is dat zeer onwaarschijnlijk. Sharon was premier van Israël en maakte een goede kans op herverkiezing toen hij in januari 2006 in coma raakte. Zijn taken werden overgenomen door Ehud Olmert. In Hoofddorp en Bad Hoeverdorp zijn gisteravond twee mannen zwaar mishandeld door jongeren. Een man van 21 liep in Dorp voor zijn hoofdwonden op toen hij in elkaar werd geslagen door drie minderjarige jongens. Die werden later op de avond opgepakt. In Hoofddorp veroorzaakte een groep van twaalf dronken jongeren overlast op een parkeerplaats. Ze schreeuwden en draaiden harde muziek. Toen de man vroeg of de groep wilde weggaan werd hij door sommige jongeren getrapt en geslagen. De politie is nog op zoek naar die daders. De snelweg A6 tussen Emmeloord en Lelystad is weer open na de kettingbotsing van vanmiddag. Een kilometer voor de Ketelbrug botsten vijftien auto's op elkaar. Dat gebeurde toen ze een mistbank inreden. Drie mensen raakten licht gewond. Door het ongeluk ontstond een grote ravage op de snelweg. De rijstrook van de A6 is vier uur lang afgesloten geweest. Het weer. In het noordwesten af en toe sneeuw. Minimumtemperatuur vannacht tussen min 5 en min 15.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 Welkom beste luisteraars bij Inspiratieradio. Radio. Wij zijn Richard Buitenek en Christel van Wingerden en Herman Harms. En dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit aangevuld met inspirerende muziek. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn de terugkijk naar het afgelopen jaar en voorspellingen in het nieuwe jaar. Mocht u iets willen weten of wilt u bellen, dan kan dat. En dat telefoonnummer is 023 57 30393. Let op, bellen is alleen mogelijk als u naar een live uitzending luistert. Het is vandaag 3 januari. Dat kan op de website via livestream of via de ether op 106.9. We gaan nu eerst luisteren naar een nummer. En dat nummer is van Ilse de Lange met Miracle.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 luisteraars. Um, we hebben een uh, nieuwjaarsuitzending en uh, het idee van, uh, van vandaag is dat we onze eigen crew gaan, uh, gaan interviewen. En uh, we beginnen zo met uh, Christel en dan word ik geïnterviewd en dan Herman en dan Mario en Rob. En dan gaan we eens kijken wat, uh, wat is er het afgelopen jaar gebeurd en uh, wat gaan we het uh, komende jaar uh, verwachten, want dat zijn toch allemaal mensen die uh, ja, veel, veel doen in Zandvoort en op spiritueel gebied, dus we vonden het leuk om dat eens te belichten. Nou, we beginnen met Christel. Ja. Christel, wat heeft het afgelopen jaar jou gebracht? Ah, een hele hoop nieuwe mooie kansen en mooie dingen. En uh, ja, op spiritueel gebied uh, ben ik met mijn Crystallize concept uh, weer verder gegaan. En heb daar uh, ja, mooie sprongen vooruit gemaakt. Steeds meer mensen gaan mediteren. Met name op sportscholen. Ik heb onlangs nog weer een contract afgesloten met Nauwelaerts. Uh, waar ik dus nou, ook een... Uh, sportschool? Nou ja, dus zit vlak in de buurt bij Live Fit eigenlijk. Ja, dat is toch een andere eigenaar, Ja, dat ja, ja. is weer een andere. Ja, dus we gaan daar ook cursussen geven. En uh, nou, met Live Fit ook, gaat ook gewoon door volgend jaar. Dus op spiritueel gebied uh, ja, zijn er heel veel mooie dingen eigenlijk... Uh, Um, op een pad gekomen waar ik volgend jaar weer op verder ga borduren. Dus uh, ja. ik ben nu bezig met een online concept, Modern Meditation Online. En dat gaat uh, via de World Wide Web verspreid worden. En ik heb in juni heb ik nog een, een cursus daarover. Hoe je dat um, ja, zeg maar. Um, via een applicatie uh, kan verspreiden. Zodat het ook hoog in Google komt. En uh, dat je er ook. Uh, een goede uh, business van kan maken, zeg maar. Dus jij krijgt een cursus over hoe je dat moet doen? Ja, hoe dat online allemaal werkt, zeg maar. Het, is, uh, ja. het heeft veel met data te maken, dus het gaat om de juiste onderwerpen, de juiste teksten uh, die je plaatst. En, uh, en ik leer dan hoe dat precies werkt. En ik uh, koop dan een applicatie uit Amerika. En, uh, en ja, verder weet ik er niet heel veel van, omdat ik het nog moet leren. Ja, ja. En, uh, ik zit even voor te stellen, je, je, je, je logt in bij jullie, straks. Hè? Als, uh, als je dan die website uh, operationeel hebt en ik wil dan mediteren. Wat, wat staat er dan op die website, zodat ik uh, word gestimuleerd om te mediteren? Kun je uh, zeggen? Nou, er staan teksten op, wat uh -huh. het uh, doet, waarvoor het goed is... Um, uh, dat het uh, heel toegankelijk is, dat het uh, ook makkelijk is, dat het niet moeilijk hoeft te zijn, dat je er niet heel veel tijd aan kwijt hoeft te zijn. Dat is vooral in deze tijd heel belangrijk. Ja. En, schilden, uh, ja. Ja, en er zullen uh, ja, meditaties uh, zijn die je kan volgen. Uh, dan? Moet, je dan, moet je dan met je beeldscherm voor je... Gaan zitten voor je meditatie gaan doen? Of moet uh, je dat voorstellen? Of eerst lezen Ja, dat kan. Je kan het ook via podcast doen. Je kan het ook op je iPod opslaan. Dus dat je het gewoon ergens doet waar jij je prettig voelt. Maar je kan het ook voor je, voor je computer doen. Ja, kan ook. En als je het hebt over iPod. Dan denk ik eerder aan een soort geleide meditaties. Hè? Dus dat iemand in jou ja, spreekt. van Denk nou daaraan en denk nou ja, daaraan. Ja, bijvoorbeeld. En adem tien keer heel diep. En aan door je kan. mond uit. En ja. Dat soort dingen, bedoel je dat? Ja, Klopt? Okay. Ja. ja Dat was het verschil met mijn vraag eigenlijk. Daarom, ik dacht dat je het visueel wilde maken, mm -hmm. vandaar dat ik dacht van je moet een scherm hebben. Mm, ja, dat uh, visueel zou meer zijn um, met, met meer met sport, zeg maar. Die achtergrond heb ik natuurlijk. Daar zijn we ook mee bezig. Dus uh, ook uh, met iets voor de wie, zeg maar, op de wie. Mm -hmm. Uh, maar dat is dan geen meditatie, want dat zou een beetje saai dat is erg passief. Ja, ja, ja. Nou, niet saai. Passief wiet ja. te mediteren. Ja, ja, ja. <laughs> He? Dat, He? dat, dat je gaat niet werken. Handen, dan, ja ja. Dan, dan, dan leg je dan de, de leg je letterlijk <laughs> ja. op je knieën. Ja. Ja. En hoe dieper je gaat, dus dat, hoe grotere uh, uh, Boeddha complimentjes tegen je geven en zo. Ja. Ja. Ja. Nee, en, dat en, is en je erg boek, passief. Uh, Christel, hoe gaat het daarmee? Ja, ik heb een template, mijn blueprint, zoals dat heet, heb ik klaar. En ja, daar. Reserveer ik ook tijd voor volgend jaar om, om dat boek uh, klaar te krijgen, inderdaad. Ja, een boekje en een dvd. En ja, waar gaat het over? Ja. Modern Meditation. Oké. Okay. Ja. Dus. Uh... Hm, gaat het helemaal goed komen met jou? Ja, erg druk. Uh, ja. Als je aan denkt, dan denk ik wel eens van: oeps, uh, ik heb wel heel veel te doen, maar. Uh, gaat het helemaal goed komen, want ik ben bezig met een au pair in huis te nemen. Dus uh, dan heb ik ook gewoon meer tijd om, uh, om daar aan te besteden. Terwijl dat ik ook gewoon thuis ben bij de kinderen. Maar dan heb ik die rompslomp eromheen niet meer. Dat ik, ik doe nu wel heel erg veel dat ik, uh, ja, dat ik gewoon het thuisfront uh, goed moet gaan regelen. Hmm. Want je bent verhuisd naar Haarlem. Ja, ja ik ben dat? geen zandvoorter meer. Bevalt erg goed. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat afgelopen jaar heel positief was. Ik heb een, uh, een huis in Haarlem gevonden waar ik me goed voel aan het spaarnen en uh, ja, iedereen heeft daar zo'n beetje zijn plekje gevonden en uh, van daaruit, vanuit een goede basis kun je weer verder bouwen ja. dus het uh, 2009 was voor mij een heel goed jaar een hele goede basis fundament gelegd voor uh, komende jaren Okay. Yes. En uh, je bent uh, je presentatieskills nog aan het uitbreiden, hoor ik. Ja, ik heb uh, dit jaar heb ik mijn opleiding Hilversum afgerond aan het tv-college TV Presenteren 2. Ik had TV Presenteren 1 al gedaan. Dat was voordat we elkaar kenden ja. toen ik bij jou op de cursus kwam, bij Speaking Circles. Ik heb ook nog het tweede deel afgerond en ik heb inmiddels ook in Amsterdam recent bij Open Studio nog een... Uh, opleiding interviewtechniek gedaan. En die heb ik ook inmiddels afgerond. En uh, ja, dat, dat, ik moet zeggen dat dat dan uh, een enorme um, ja, een waardevolle, waardevolle zet was. En daar uh, wil ik dus ook verder in, zeg maar, in de interviewgedeelte. Dat is, kan, hoeft niet alleen voor radio of tv te zijn, maar kan ook op print zijn. Dus uh, ook voor bladen. Ik kan, ben nu ook in staat om, om uh, goede artikelen te schrijven, interviews uh, te publiceren in, in bladen, zeg maar. Hmm. Dus uh, dat schept allemaal weer, weer mooie mogelijkheden. En dat past eigenlijk ook allemaal weer in dat... Uh, Crystallize concept, want uh, ja, dat online dat is natuurlijk ook allemaal gaat, allemaal om data en dan moet je toch wel een goed lapje tekst kunnen schrijven, zeg maar. Tenminste, het moet boeiend zijn voor de, voor de, voor de lezer mm. of voor de kijker of voor de luisteraar. Ja. nou, lieve luisteraars, we gaan uh, even door met het uh, volgende nummer en dat is uh, Michael Boublé met Everything. Fallen star You're the getaway car You're the light in the sand When I go too far You're the swimming pool On an August day And you're the perfect thing to say And you play it chord But it's kinda cute Oh, When you're smiling at me You know exactly what you do Baby, don't pretend But you don't know it's true Cause you can see it When I look at you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 Inspiratieradio. Nou, zoals jullie net hebben kunnen horen, ben ik uh, uitgebreid geïnterviewd net over mijn jaar 2009. En datzelfde gaan we nu doen met jou, Richard. Ja, en, Richard. Uh, vertel, benieuwd. Eens, ja. vertel eens, Richard, hoe was het jaar 2009 voor jou? Uh, ja, het uh, was goed. Uh, ik heb de lijn die ik eerder heb ingezet uh, met mijn zaak, heb ik uh, doorgezet en uh, verdiept. Mm -hmm. Er is niet heel veel, denk ik, veranderd. Maar het punt is, als je terugkijkt, dan denk je altijd van... nou ja, dat, uh, sommige dingen doe je al jaren en dan ga je terugrekenen en doe je het per zes maanden. Aha. Maar wat ik zo weet, uh, geloof ik niet dat er echt uh, iets uh, nieuws uh, bijgekomen is. Ik ben nog uh, steeds uh, met uh, mijn communicatietrainingen bezig... die ik hier in uh, Zandvoort uh, geef, geïnspireerd communiceren. Waarbij mensen dus uh, vooral leren om heel ontspannen voor een groep te... Staan of heel ontspannen, één op één contact uh, met elkaar uh, te hebben. Dus we leren daarbij niet uh, heel veel maniertjes, maar gewoon echt van nou, ben je ontspannen voor een groep en kun je daarmee ook je humor terugvinden. En uh, uh, voor de rest. Uh, wat ik ook nog aan eigen cursus geef... Uh, dat zijn een aantal coachtechnieken. Uh, Daar zal ik jullie verder niet uh, mee, uh, mee uh, vermoeien. Dat is jammer. Ja, <laughs> ja de techniek... hadden nou, wel gecoacht willen worden eigenlijk. <laughs> al, de techniek heet <laughs> voice dialogue. Uh, maar okay. dat, dat is een uh, techniek waarbij je... op heel diep niveau met mensen... Hun, uh, zeg maar hun trauma's heel snel... op een hele snelle, effectieve manier kunt, uh, kunt verwerken. En uh, ja, voor de rest... Uh, heb ik natuurlijk mijn coachpraktijk gewoon in uh, Zandvoort. En dat gaat erg goed. Um, ik had uh, afgelopen jaar heb ik behoorlijk veel meer coachklantjes uh, gekregen. En ook vooral heel veel zakelijke klanten. Okay, Zo waar? ben ik bijvoorbeeld vaste coach geworden bij de provincie Flevoland. En heel veel mensen van provincie Flevoland die komen helemaal naar Zandvoort. Hmm. Om, uh, om gecoacht te worden. En dat kan waar? ook nog zelfs het Zwolle zijn of, of nog verder. En dat is heel, uh, heel leuk om, uh, om te doen. Um, ja, en uh, verder geef ik nog uh, les mijn uh, hbo, het, het NCUE mag ik misschien wel, wel noemen. En daar geef ik de coachopleiding. Dus ik leid mensen op om, uh, om coach te worden. En uh, ze gaan er wel vanuit dat die mensen die uh, opgeleid worden, want het is een jaaropleiding, dat ze... Uh, wel een baan hebben al en dat ze in die baan willen coachen. worden die mensen ook begeleid in, uh, in het vinden van een baan? Of nee, dat doen ze zelf? Uh, die hebben dan al een baan. Ja. Ja, dus oh, de, ze hebben al een baan en volgen ze dat is een soort verdieping eigenlijk. Nou ja, ze zijn bijvoorbeeld PNO uh, medewerker. En ze willen bijvoorbeeld binnen die baan van PNO-medewerkers ah, medewerkers ja. gaan coachen. Dus het wordt ook betaald vanuit het bedrijf. Ja. Ja. Ja. Of ze zijn manager en ze willen coach en de leiding gaan geven. Ah, ja. Dat uh, op die manier. Het is niet een opleiding uh, dat je echt al helemaal jezelf kunt gaan vestigen als coach. Want daar is een jaar gewoon veel te weinig voor. Ja. Ik heb zelf een hbo-opleiding gedaan en nog heel veel applicatiesopleidingen. En dan nog, ook al heb je die opleidingen klaar, dan moet je nog jaren uh, ervaring opdoen. wil je echt een goede, goede coach kunnen worden. Dus echt een goede coach is eigenlijk veel meer dan een opleiding van een jaar. Maar goed, hm. deze opleiding die, uh, die is voldoende om binnen het werkveld uh, te kunnen, kunnen operationeren, Kopen. Opereren, opereren. En dan ga je volgend jaar ook nog wel mee door met je opleidingen? Ja, ja, dus dat ik blijf vast... ik uh, doen. Ik ga volgend jaar in Rotterdam en in Utrecht lesgeven en in Amsterdam. Okay. Ja. ja, dus dat heb ik, uh, heb ik al, zeg maar klaar. Mm -hmm. Ja, en voor de rest zijn er spannende dingen. Denk ik komender, want ik heb wat tijd over nu. Want ik heb uh, nou ja, afgelopen jaar ook heel erg veel goed uh, besteed om uh, nou, zaken als belasting en allemaal organisatorische en administratieve dingen goed te regelen. Ja. Dat betekent dus daarmee dat je vanzelf meer tijd uh, krijgt. Dus uh, ik heb nu wat tijd over. En er zijn wat mensen die aanbiedingen hebben gedaan. Dus ik moet eens kijken waar ik, uh, waar ik echt mee uh, instap. Dus spannende Spannende dingen. En ik weet dus nog niet wat het, uh, wat het gaat worden. Dus ik heb uh, geen idee. Maar ik heb wel het gevoel dat er wat gaat komen. Tipje ja, van de sluier. Want we willen natuurlijk een nieuwtje. Hè? Nee, nee dat, uh, ik, ik weet het echt Je niet. Het is nog zo pril. Dat is niet goed om daar nu, uh, ja, okay. nu over te spreken. Ja, ja. Nou, mooi. Dus dat zijn een beetje de... En de natuurlijk. Daar uh, gaan we lekker mee door. Daar gaan we dus, lekker uh, mooi door. We zijn ja. nu ruim anderhalf jaar bezig. En, uh, nou, Mooie dus, uh, gasten gaat gaat hebben ook. we gehad weer. 2009. Ja. Absoluut. Dat gaat ook heel, uh, heel lekker. Met een goed, uh, goed leuk team. Dus, uh, ja. ja. Oké. Okay. Zullen we de muziekje... Ik denk dat we een muziekje moeten gaan doen. We gaan muziekje doen. Ik, we gaan uh, luisteren naar Carol King. Die heeft een LP gemaakt. Main in 72 Tapestry. Uh, wat wandkleed betekent. Um, het mm -hmm. nummer. Tapestry tap denk ik. Tapestry, oké. Okay. <laughs> <laughs> um, het nummer You've Got a Friend, um, ja, is eigenlijk een hit geworden door haar basgitarist en ex-echtgenoot James Taylor. Um, zij heeft het wel geschreven en ook zelf gezongen. En ja, voor mij is er maar één uitvoering daarvan en dat is door Carol King zelf. Tot zover, Carol King. Wat ik nog uh, erbij wilde zeggen is dat het eigenlijk een van de eerste LP's is die ik dus ook als uh, CD gekocht heb. Dus ik denk dat mensen dat uh, ook wel zullen hebben. Je hebt zo'n overgangsperiode gehad dat je dus uh, dat de CD-speler kwam. En dit is dus een van de weinige platen die ik dus als LP heb en waarvan ik dus vond van nou, ik wil hem ook als CD hebben. Mm. Dus dat wil ik toch wel even kwijt. Dankjewel, Herman. Nou, welkom terug, uh, luisteraars. Wij uh, zijn het afgelopen jaar aan het. Uh, bespreken En uh, we gaan ook kijken, vooruitkijken naar het volgend jaar. En dat doen we met alle mensen die uh, medewerken aan de Inspiratieradio. Dus dat is uh, Christel, Herman, Rob, Marja en, uh, en mijzelf. Nou, als je wilt bellen, dan kan dat. Ons telefoonnummer is 5730393. Dus wilt u wat kwijt of heeft u een vraag aan ons? 5730393. En bellen kan alleen bij een live uitzending. En dat is vandaag 3 januari. Nou, oh Herman, ja, ik zie jou pulken aan een fles. En we gaan geloof ik nu het uh, borreltje uh, Ja, lekker. Ja, we inschenken. gaan eigenlijk het, uh, het oude jaar voor ons afsluiten. En het uh, nieuwe jaar voor ons uh, laten beginnen. Mm -hmm. Dus ik scheur hier... De kalender. Ah, er wordt nu een kalenderblad uh, afgescheurd ah. van het oude ah. jaar. Van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Yes. En dit is Mario, onze uh, financieel, financiële ah. vrouw. O, ja. En Herman die. Uh, schenkt in. Schenkt het nu de. Ja. Moet dit het allemaal hetzelfde? De zijn, is in. Ik er nog een andere fles ook over. Heb andere Want ik wil wel ja. Ik hou weer even de microfoon erbij. <laughs> Ja, Als het goed is, hoor. hoort u, hoort u ze uh, borrelen. Ja, lekker. En uh, lieve luisteraars, uh, een aantal van ons drinken het alcoholvrij. Dus, uh... Mocht de uitzending land worden, dan weten <laughs> we hoe het komt. <laughs> Ik <mag> eigenlijk <laughs> ja. drinken tijdens het werk. Nee. Uh, wat is alcoholvrij weer? Dit is uh, deze. Ja. deze ja. Oké, okay, jongens, nou. Wacht even, we moeten Oh! Flesje. Nou, iedereen een heel goed uh, 2010. 10. Cheers. Cheers. Cheers. Proost. Proost. Op de top 2010. Heel veel mooie uitzendingen. Ja. Proost. Proost. Proost. En dat ben ik. Ja, noemen ja. ja, even, even klinken. Richard. Oh jee. Ja, ja. Even, even klinken, natuurlijk. Precies. Dat was Rob, onze technicus. Ja. Nou, dan gaan we verder met Herman. Nou, Herman, wat uh, heeft het afgelopen jaar jou gebracht? Um, heel, heel veel. Um, eigenlijk veel meer dan ik voor mogelijk had kunnen houden. Hmm. Er is uh, een goede samenwerking met Ananda, Nieuwe Tijdswinkel, waar ik de lezingen voor organiseer. En ik heb daar echt helemaal de vrije hand in gekregen. Dus ik mag uitnodigen wie ik wil en wat ik leuk vind. En het zijn hele mooie lezingen, zeer inspirerend, met uh, als klapper voor mezelf toch wel Geert Kimpen. Dat ja, die was erg goed, ik was dat daarbij. Hij heeft ook de, ja. de uh, Paravisie Award gewonnen, hmm. uh, als beste spreker dit jaar voor het boek uh, wat hij dus geschreven heeft. Uh, ik ga... Want hij was al meerdere keren bij Ananda. Uh, Geert, Geert Kimpen, Kimpen was voor de eerste keer nu bij Ananda. Nu voor de ja, eerste keer? Voor de eerste keer voor oh, okay. Ananda, ja. Um, in mei heb ik uh, Vivian um, uh, Crowley. En um, zij is de paravisie nummer twee geworden. Maar dan als beste buitenlandse auteur. Hmm. En dat is natuurlijk ook niet niks. Want als je nagaat hoeveel buitenlandse schrijvers er zijn. Hè, op spiritueel gebied. En als jij dan nummer twee wordt in zo'n Paravisie award. Uh, ze komt uit Amerika. Ze doet in mei Europa aan. En ik heb voor elkaar gekregen dat ze dus speciaal voor Ananda naar Nederland komt. En daar dus een, een lezing en een workshop gaat houden. Ze schrijft ze van het boek De Adelaar en de Condor. En daar ben ik ook helemaal trots op eigenlijk. Zo, is geweldig. Um, Peter Den Haring komt eraan. Uh, ja. Uh, Peter Den Haring komt er dus aan. We krijgen nu in januari uh, de, uh, de Jassen Techniek. Weet uh, u ook weer? Uh, Richard soort uh, Peter den nee, de Hertog hoe heet hij? Um, um, niet Peter den Hertog. Nee, nee, nee. nee. Ja. Ah, kom op, hoe heet die nou? Hoe ah, uh, heet die nou? <laughs> nou, ik uh, ben het even kwijt. Nou, oké, okay, maakt niet uit. Uh, ja, er zijn zoveel dingen. Ik heb natuurlijk een samenwerking met Roelien de Lange nu. Uh, ik heb met ja. haar een boek geschreven... het afgelopen jaar. Uh, aan meegewerkt, veel foto's gemaakt, krachtplaatsen bezocht. Ehm... Um, en je ben gaat nu... dat boek ook presenteren. Ik ga het boek presenteren op 14 maart in de Groenmaarkerk. Je ja, hebt een deal gemaakt met de uitgever. Met de uitgever. En je gaat voor die uitgever ga je boeken presenteren als ze gepresenteerd Klopt. wordt. En dat ga als, je helemaal organiseren. Ik, de eerste begin, is dan Van Holien. Vanaf het begin tot het eind. Als er een boek klaar is, komt de presentatie bij mij. En daarna ga ik dus met die schrijver een rondtour maken door Nederland. Tenminste, dat is de bedoeling. En dan uh, ja, lezingen organiseren. Ja. En Roelien gaat de spits afbijten daarmee. Ja. En 21 maart is uh, de onkruidbeurs. Daar is zij speciale gasten Ik ben uitgenodigd met Roelien samen om naar uh, Vindhoorn te gaan. De, dat gaan we dus doen. Uh, dat is in april. En uh, het eigen tijdsfestival. Ik weet niet of de luisteraars enig idee hebben wat Vindhoorn is. Oh, Erwan, even twee is en... een eco-leefgemeenschap in uh, Schotland. Ja, vooral spiritueel over. Heel spiritueel. Ja, ja. het is eigenlijk de. Dus je gaat naar Schotland? Ik ga naar in Schotland april. in april. Wow, ja. mooi. Ja, Noord-Schotland. Uh, Noord Noord en uh, ja. Roelien is daar zeg maar beschermvrouw uh, van. Een ja, okay. van de contactpersoon in uh, Nederland. Ja. En het bestaat al heel lang. En, uh, uh, 49 jaar, dus ja. dit jaar 50 jaar eigenlijk. Ja. Ja, het begon dus. echt met een paar krotjes. En inmiddels is dat al uitgebreid. Ja, je kunt het een beetje met ruigoord vergelijken ja. in Nederland. Het is eigenlijk de imitatie ervan. ja. ja. ja. Nou, uh, shamaans festival in Rotterdam ga ik aan meewerken. Nou ja, allerlei dingen, dus uh, ja, er komt zat aan. Hmm. Ja. En uh, blijf je nog in Zandvoort, Herman? Of is dit helemaal niet. Ik heb, uh, ik heb een aanbieding gekregen om uh, bij Kristalpunt uh, in het bestuur te komen. Dat is dus de stichting uh, die dus de boerderijen onder andere beheert van Rolien. Gewoon oh, Rolien de Lange. Rolien de, de, de, de Lange. De ja. Lange. En uh, ze hebben mij gevraagd om in het bestuur te komen. Wat ik misschien ga doen, uh, wat ik waarschijnlijk ja, bijna zeker wel ga doen. En er is mij een plaats aangeboden op een landgoed in een heel groot landhuis. En daar wonen nu acht personen. En dat gaan ze uitbreiden met twee personen, dus naar tien personen. En Natuurmonumenten heeft mij uh, ja, benaderd, zeg maar, om kandidaat te zijn om daar ook te gaan wonen. En dat is uh, acht kilometer van uh, uh, Zutphen vandaan. Ja. Maar dat klinkt er heel goed. Dus dat is, ja, het is mooi, maar of ik het doe, is weer een ander verhaal. Ja. Maar de aanbieding is er. Ja. Hé, hey, nou, dankjewel voor uh, al deze prachtige informatie. Ja, dus de rollen, de roll, het rolt je toe, zeg maar. Ja. Het is nu ja. een kwestie ja. van uh, keuzes maken. Ja, precies. Gaan we nu naar het uh, volgende nummer? Een nummer uh, dat ik zelf heel, heel, heel erg uh, mooi vind. Um, het is een heel verstilte nummer van, van een paar eeuwen geleden. Het uh, wordt gezongen door de. De Choir of New College Oxford en het uh, heet Allegri Miserere Mei Dui. Uh, ik, ik ben bang dat uh, degene die dit heeft aangebracht uh, vreselijk. Uh, de Jan, Peter, Jan Peter. Jan Peter. op Hoe ik dit zeg. Ze dat hij het is echt meer alleen rimesier mij. Ja ja. Oké. <okay>. Nou. <tieft> en uh, het nummer is uh, gemaakt door Edward Hinging uh, Bottom. En uh, nou, ik zou zeggen luister en geniet ervan. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. En uh, we gaan uh, verder met ons team, uh, met de interviews. En uh, we beginnen bij Rob. Rob, hoe was jouw jaar? Dit jaar 2009, of vorig jaar inmiddels. Hoe was jouw jaar? Nou, mijn jaar was uh, eigenlijk wel uh, heel goed. Heel veel uh, positieve dingen gebeurd. Mm -hmm. Ik heb het een waanzinnig druk gehad met mijn zaak. Mm -hmm. En ik uh, ga wel heel veel dingen anders doen dit jaar. Oké. Okay. Uh, ik ga wat meer... Uh, ik ga wat meer verdiepen in time management, om het zo maar te zeggen. Uh -huh. ja, ja, ja. En die staat kijken, ik ben heel kritisch aan. We <lacht> <met de trend. lacht> hebben het al eens over gehad, maar ik heb ja. altijd heel veel moeite om, om mijn tijd gunstig in te delen. Waardoor okay. ik altijd heel veel stress heb. Ja. Dingen dan af moeten, deadlines en dergelijke. Ja, ja, ja. Dus, ja. Ik ga het anders aanpakken, maar ik heb op zich al een heel uh, zakelijk gezien... Een, uh, behoorlijk uh, succesvol uh, jaar gehad, ondanks uh, de economische recessie. Heb jij niet veel last van gehad? Nee, eigenlijk, nee, eigenlijk nee. niet, nee. nee. Mooi. Ik heb het uh, eigenlijk alleen maar drukker uh, gehad. Nou, dus, wow, dat is alleen maar goed, ja. toch? Ja, ja, zeker. Super. Zeker. En uh, wil jij nog iets vragen, Richard en Rob? Ja, wat was je hoogtepunt? Ah. Mijn hoogtepunt? Jeetje. <laughs> Nou, nee, ja, mijn dochter zit naast me en die zegt dat afvallen, en dat is natuurlijk, oh, ja. zit de kern van waarheid in. Maar, een van mijn hoogtepunten heeft daar wel mee te maken. En dat is met deelname aan spinning on the beach. Hmm. Wow. Ik heb, uh, tot voor drie jaar geleden heb ik uh, bewe bewegen, dat vond ik een vies woord. Ja. En uh, ondanks, uh, dankzij het afvallen nu. Ben ik in staat geweest om, uh, om mee te doen aan spinning on the beach? En dat betekent uh, drie uur lang uh, spinnen op het, op het strand. Op een uh, ja, soort vliegtuig, uh, een soort handtrainer. Ja. Ja. En dan iets, uh, ja, nog iets, iets erger eigenlijk. Doe je dat in Zandvoort hier bij een sportschool? Of? Ja, ik, uh, ik train uh, bij, uh, bij Ken hier in oh, Zandvoort. Ja. En ja? Dan, uh, probeer drie keer per week. Mm -hmm. Maar door tijdgebrek, dan gaan we weer. Ja. Dan lukt het niet altijd, maar ik probeer dat wel. Want ja. het, uh, dat is wel lekker. Want je merkt als je dat uh, als je een keer overslaat. Dan, uh, nou, één keer gaat het nog wel maar twee keer overslaan. Dat uh, voel ja. je meteen de volgende keer. Nou, spinning is natuurlijk uh, calorie burner. Top. Dus duizend calorieën per uur. Dan uh, gaan uh, van er doorheen bij mij. Ja. Spinning on the beach uh, was uh, 28 calorieën af 2800. Ik wou zeggen. Calorieën. Ja, zeker <laughs> ja, ja, jeetje. Dus uh, daar kon ik een hoop voor, uh, voor eten daarna. Uh, ja, ik kon je lekker voor aan de oliebollen. Hoeveel ben je afgevallen op afgelopen jaar? Ik was, uh, zat op de 45 kilo. En ik moet wel zeggen dat ik nu met kerst, na de kerst ben ik wel weer wat aangekomen. Nou. Het komt eigenlijk omdat ik zoiets had van nou, ik wil eventjes uh, genieten na alle drukte. Ja. We zijn ook uh, met z'n allen even weg geweest, een huisje gehuurd en zo. Dus ik, ik wou eventjes ervan genieten. Dus ik, ik, ik heb mezelf wat gegund qua eten en drinken. Waardoor ik weer aangekomen ben. Maar dat gaat er nu uh, weer af. Ik heb sinds uh, zaterdag heb ik, uh, heb ik de rem er weer op staan. Dus, uh, 45 dat kilo terug. afgevallen. Ja. Nou, ik vind het heel knap. Ik vind een hele prestatie. Maar ik ben nog niet klaar. Het uh, wordt mm. nog meer. In ieder geval. Wat is je streef voor het komende jaar met je gewicht? Uh, onder de 100 uitkomen. Oké. Okay. Hoeveel uh, kilo's zijn dat nog? nog? 80, toen, ik, toen ik begon to was ik 155. Dus uh, ga maar na. Mm. En toen zat hij ongeveer een halve meter verder van tafel. Ja. ja. Dat is nog een 15 kilo. Uh, ja, na nou, nou, het schreeuwen. Maar... Ja. Ja. ja, daar hebben we het nu die voor. Nee, precies. Hoewel het precies is. En jij, Mario, hoe is het afgelopen half jaar uh, gegaan? Uh, afgelopen jaar is voor mij eigenlijk uh, een jaar geweest met, met vraagtekens. Oh. Want um, omdat ik uh, dat jaar daarvoor heb natuurlijk een heel erg uh, ongeluk gehad. Mm. Waardoor ik dus uh, niet zo mobiel was en ook niet eigenlijk alles kon doen wat ik zou willen doen. Dus voor mij was het steeds meer van uh, de, de grenzen verleggen en van wat kan je en wat kan je niet en wat wil je eigenlijk. En uh, daar ben ik eigenlijk nog wel mee bezig en het gebeurt vaker dat ik iets doe wat ik heel graag wil doen. En dan ben ik de volgende dag gewoon ja, uitgeschakeld, zeg maar. Dus dat moet ik dan luisteren, Wat voor ongeluk heb je gehad? Want... Nou, ik ben gevallen. Uh -huh. En door mijn botontkalking had ik beide polsen, mijn voet en mijn ribben en een deel van mijn gezicht gebroken. Oeh, nou, dat klinkt heel heftig. Het was ook heftig. <laughs> dus het was ook heel, heel raar eigenlijk om daarmee om te gaan. Hmm. Uh, dat is allemaal uh, niet helemaal goed genezen waardoor ik er dus nog erg veel last van heb. Maar ja, eigenlijk als je dat gaat bedenken, kan je nog heel veel. En, en er zijn natuurlijk ook veel meer mensen die nog erger de dingen hebben die ik kan. Die, die kunnen niet lopen, die kunnen niet horen, die kunnen niet zien. Die kunnen, hmm. Noem maar op. En ik kan alles nog. Alleen ja, moet je eventjes af en toe de rem erop zetten en denken van... Maar dit kan je dus eigenlijk niet meer. Mm -hmm. en, uh, of, of maar beperkt. Dus ja. vandaar dat het voor mij een, een jaar met heel veel vraagtekens is geweest. Maar aan de andere kant heb ik ook weer heel veel leuke dingen kunnen doen daardoor. Want daardoor kreeg ik ook meer vrije tijd. Mm -hmm. uh, ben ik dus ook bij Inspiratie Radio uh, gekomen. Als ja, vaste medewerker. Uh, ja, ja, financieel. En af en toe mag ik ook een interview op uh, locatie doen. En dat is ook heel erg leuk. <laughs> En dat wil ik dus dit jaar ook gaan uitbreiden. Mm -hmm. Dat is dan ook de bedoeling van ons. En verder uh, doe ik eigenlijk heel veel dingetjes uh, voor, voor het zandvoort. Ja, en noem zappen. eens heel kort alle dingen waar je in Zandvoort aan meewerkt. Want dat is behoorlijk, weet ik. Oeps. <laughs> nou, de avondvierdaagse noem ik het maar. Ja, uh, zwemvierdaagse uh, uh, neem ik aan. Ja, de wandel, fiets ja. en ja. De. Ja. Spookjeswandeling nou, uh, heb ik je zien uh, rondlopen in uniform van van uh, de, was ik de prinses van de kikkerprins. Kijk, nou dat is een, toch niet niks. Ja. De prinses van de kikkerprins. <laughs> Echt heel leuk. Nou, wat heel veel tijd vergt en wat ook heel erg leuk is, uh, is de Koren Dag. Ja. ja. Voor uh, dit jaar wordt het de vierde keer. Echt een succes, hè? De, de, de kerk zit gewoon de hele dag helemaal vol. Ja, grandioos. Ik, ik weet dat, omdat ik doe de techniek, dus ik ja. zie ze allemaal binnenkomen en uh, ja, het is echt ongelooflijk, echt een ja. succes. En nog heel veel leuke reacties en dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, daarnaast uh, doe ik af en toe ook verkeersregelaar. Uh, ik uh, doe EABO inzetten. En daarnaast ben ik ook begonnen met de opvang en verzorging. En dat betekent dat je als er een ramp is, dat je daar ook voor ingezet kan worden. Dat je mensen dus uh, uh, niet dus echt de, de, de gewonden, maar de lichtgewonden en mensen die uh, dus, uh, ja, daar nog bij komen. Die dus echt wel opvang nodig hebben. Daar heb ik ook een cursus voor gevolgd en dan moet je daar ook weer herhaling voor uh, doen. Mm -hmm. Uh, daarnaast uh, ben ik uh, een cursus ook van EHBO First Responsor uh, gedaan. En nou, nog een aantal wat, wat met EHBO en mensen helpen. Ja, dat doe je Om. samen ook met Rob, hè? Dat EHBO. Ja. ja. Ja, Rob doet het ook. Nou, ja. hey, bedankt uh, jullie allebei. Ik wens jullie een heel goed uh, jaar. Ja, hetzelfde. Het komende, komende ja, jaar. Jullie ook. En we gaan uh, luisteren naar de volgende muziek. De Christians met What's in a World. In a World. Welkom terug bij Inspiratie Radio. We gaan naar de agenda. En we beginnen met een actie. in. dat is de Cosmic Energy Connections open avond. Door Ingrid Verhoef. Eerder bij ons in de uitzending. Um, het is in Haarlem. En um, op www.cosmicenergycenter.com kunt u zich aanmelden. En de aanmelding is ook noodzakelijk. Want de plekken zijn beperkt. Dan. Naar de volgende actie dat is in Haarlem, uh, Buddha Dance in het Meterhuis. Uh, dat is uh, s'avonds van 8 tot 9. Het is een workshop en na die workshop om 9 uur is het vrij dansen. Elke tweede vrijdag en elke vierde zondag van de maand. Overigens, voor alle activiteiten kunt u kijken op onze website www.inspiratieradio.nl dan hebben we een inspiratie duinwandeling met Els Kramwinkel en Tony Rekelhoff. Um, het wordt waarschijnlijk in het Pannenland. De locatie is dus nog niet helemaal bekend. Op, wordt op onze website bekendgemaakt. Um, een middag wandelen en even tijd maken voor wat jou beweegt en wat je wenst. De bijdrage is um, 20 euro per persoon, inclusief consumptie na afloop... Dan hebben we een meditatie met Wilka Zelgers in de garage eh, in Haarlem. En dat is een, een open meditatieruimte voor iedereen die zich actief wil verbinden met het energieveld van Haarlem. Deze meditaties zijn elke tweede zondag van de maand. Dan gaan we naar eh, familieopstellingen met Annelies Boutelier en Koen Blom. Dat is in Zandvoort aan het Kerkplein nummer 1. Mocht je iets willen inbrengen, dan kijk even op de website. Daar staan ook wat bedragen. Het is in het jeugdhuis achter de protestantse kerk. www.bureauboutelier.nl Zo, nou we zijn alweer aan de laatste minuten bezig van de eerste uitzending van dit jaar. Ik wil iedereen heel erg bedanken, Christel. Dankjewel, jij Herman. ook bedankt Richard. Richard, Richard jij ja ook bedankt. Christel Mario. bedankt. Rob, Rob Mario. en Mario. Iedereen bedankt. De volgende uitzending is op zondag 17 januari van 8 tot 9 s avonds. En we hebben dan de Zandvoortse Patricia Remaar in onze uitzending. En zij gaat vertellen over shamanisme. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald en elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur. Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Straks kunt u nog luisteren naar Tap een programma met nieuw muziek gemaakt door Menno Veugen. En nu gaat de telefoon, laten We laten hem hem even rinkelen. Wij zijn...